Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een podcast over kwaliteit. In deze aflevering spreek ik met Marieke van Dijk... Independent Strategic Design Lead bij Groep Marieke. En mijn vorige collega bij Mirabeau. Van elke aflevering van The Good, The Bad and The Interesting... bestaat ook een transcriptie. Dat is handig voor de mensen die niet willen of niet kunnen luisteren. Het is ook handig voor als je bijvoorbeeld iets wil zoeken in de tekst. Transcripties zijn niet gratis... Mocht je in een gulle bui zijn, je kan hier aan meebetalen via patreon.com slash Vasilis. Dank je wel alvast. Maar nu, het gesprek met Marieke. We hebben het niet over de definitie van design, want dat vindt ze maar saai. Maar we hebben het wel een uur lang over complexe problemen samen oplossen... over onderwijs en over de vraag, wanneer is iets goed? Wanneer is iets goed? Um... Gelijk maar beginnen. Ja hoor. Wanneer is iets goed? Um, een, een, een definitie van iets. Ja. ja daar hangt er natuurlijk heel erg vanaf. Ja, ja. ja. Wanneer iets is het goed? Als het over ontwerpvak gaat, dan vind ik iets goed als het je raakt, denk ik. Als het treft, als het uh, ja, iets met je doet. Maar is dat dan niet kunst? Nee. Nee. Oh, een nee, gebruiksvoorwerp Nee, je die... nee, kan hem waanzinnig genieten als dat uh, goed uh, is ontworpen en doordacht. Of slimme gaatje, of het verrast je. Of het geeft uh, okay, dus een... een soort emotie. Ja. Okay, maar dat is dus meer dan alleen maar het werkt. Oh ja. Nee, het werkt. Uh, het is niet zo moeilijk meer, weet je? Technisch? Of. of, of uh, Technisch is eigenlijk alles wel mogelijk en kunnen we een heleboel dingen maken. En, en kunnen ook mensen die eigenlijk niet meer de expertise hebben ook een heleboel dingen maken. Dus dat, uh, er zijn heel veel templates en tooling en, en dat, dat, er is gewoon veel en, en het is makkelijk geworden. En, maar goed. Okay, nou, ik ben het helemaal mee eens, Ben. Maar... Nou ja. Nou, Tot een bepaald niveau aan, kan je dingen maken. Nee, maar je kan ook gewoon... Ik bedoel, uh, mijn vriend die zet gelijk uh, s'avonds de 3 d printer aan. En, uh, en einde avond heeft hij weer een nieuwe drone. Uh, een viool en een... Hij maakt alles. En dat maken en het creëren, dat, dat is toch wel weer dichterbij gekomen. Ik bedoel, mijn vader kan ook een, een redelijk filmpje in elkaar zetten. En een, uh, ja... Ik vind dat het allemaal makkelijker is geworden. En omdat het zoveel makkelijker is geworden... ben ik kwaliteit meer gaan waarderen. Omdat okay. er zoveel is. Ja. Dat vraagt me ook wel eens af. Is dan die behoefte aan kwaliteiten nog wel? Uh, is er dan niet van... oh, dat is toch goed genoeg? Uh, nou, ik... ja... Ik, nee, het is helemaal niet goed genoeg. Ik hou van, van, van die kwaliteit. Ook in gewoon producten. Niet zozeer de digitale producten, maar... Producten die je zeg maar één keer aanschaft in je leven en dat je dat houdt. En dat Noem je eens daar wat respect is een product voor. wat je één keer aanschaft? Nou ja, weet ik veel. Je, je, je koffiezetter of, uh, of een... Uh, ja, ik weet niet. Iets, iets in je huis wat je heel erg mooi vindt en waardevol vindt. Yeah. En dat je houdt. Niet gewoon uh, zoals de Action of de Ikea of alle andere bulk. Dat je dat gewoon maar gebruikt en weer weggooit. Ja, yeah, yeah. want, want op zich is het natuurlijk wel een beetje uitzonderlijk wat je zegt. Of een koffiezetapparaat, dan koop je eentje voor vijf tientjes. Ja. En een jaar nee, later... maar ik, uh, ik ben heel selectief daarin. Je, ja. Wat je binnenlaat in je leven, dat moet, ja, daar zit heel erg kwaliteit. En het, ook, de kwaliteit zit ook in de emotie en, en het genieten van. En ik heb liever... Uh, een paar <gacht> mooie, <gacht> mooie <gacht> schoenen, sokken. Mooie sokken. Gewoon de, <gacht> ja. de, de, de bulken de bulk en de massa. En ik hoop dat, het gewoon, uh, dat die waardering voor materiaal en, en, en, en resources allemaal weer terugkomt. Ja. Oké, okay, nou ja, goed. Maar op zich zie je Kutst, dat natuurlijk je wel. En je hebt die hele hipse beweging. Ja. Die doet dat eigenlijk, toch? Mm -hmm. Waardering voor het ambacht. Ja. Uh, ja, de, ja, voor het allemaal maar gewoon ook, ja... Het niet, ik, gewoon, ik vind het ook mooi aan die uh, generatie dat je gewoon weer min, minder is is veel meer. En, en, en dat geldt zo ook in, als je zelf creëert. Dat, dat, het is makkelijk om van allerlei fratsen op te plakken... maar mm -hmm. om het simpel te houden is het allermoeilijkste. Ja, uh, en daar zie je ook wel... Het feit dat je, hoe is het ge gemaakt? Is het met de hand gecodeerd? Is het, is het gegenereerd? Daar zit een groot verschil in. Ja? Ja, gewoon één van velen. Of, of, uh, of gewoon iets unieks, iets authentieks, iets creatiefs. Dat, dat, dat, ja, ik. Uh, Oké, okay, dus die uniciteit, dat vind je echt wel. Ja. ja. Nou ja, dan... dat is een definitie, of een deel van de definitie van kwaliteit. Voor, voor mij wel, ja. ja. Dus de basis is gewoon, het moet werken. Dat is vanzelfsprekend. Ja, het moet werken, ja. Het, ja. Maar dus IKEA, dat is geen kwaliteit. Um, alhoewel, ze wel veel meer weer naar duurzaamheid gaan kijken. Maar nee, want ik kom net uit Portugal. Uh, en uh, je, je slaat de luchthaven links over grote IKEA's in. Uh, gemiddelde, en een soort van... Wereldwijd, een soort universele yeah. smaak gekregen. Yeah. Alles zit uh, op Pinterest, alle interieurs zijn hetzelfde, yeah. alle, alle, alle, alle restaurants zien hetzelfde uit. Of helemaal... coffeeshops. shops, hè? Dat, uh... dat is gewoon, uh, ja, je download je. Je hebt er dan een Ja, of, of uh, universele stijl op de Pinterest. Uh, ja. Yeah. Dus, ja, authenticiteit en creativiteit, en dat je niet iets naar een voorbeeld googelt en zelf creëert... daar dat, dat zit bij mij een hogere waardering voor kwaliteit. Maar aan de andere kant, als ik kijk bijvoorbeeld in Griekenland... dat is denk ik een jaar of tien geleden of zo, misschien iets langer geleden... kwam de eerste Ikea. Er was een verademing voor ja. een hoop mensen die ik kende. Want ze konden ineens, als ze goedkope meubelen kochten... Ja. dan zat het wel gewoon goed in elkaar. Dan, terwijl als je daarvoor goedkope meubelen ging kopen in Griekenland... dan was het echt een crap. Ja, uit het volledig luxe perspectief vanuit uh, Amsterdam. Ik ben er van. Ah, okay, <laughs> dat ja, ja, ja. is absoluut waar. <laughs> ja, maar ja, kwaliteit en maar... design, Het, zit, het zit ook is ook snel dan... tegen purist en beetje een Oké, ja. Maar ja. is het dan bijvoorbeeld iets wat, waarvan je zegt, okay, uh, de, een zegt... Oké, ik een ook een heel goed beetje een beetje een ik een beetje een beetje een beetje een beetje een ja. Uh, en die, die gaat ook nog zeker tien jaar mee. Mijn fiets, die gaat ook... Uh, ja. de, de, dat wordt een het erfstuk. Gewoon, uh, <laughs> maar ja. is dat dan iets wat... Want dat, ik ben me ervan bewust, dat is best wel een luxe ding. Want dat kan echt niet iedereen uh, kopen. Uh, en nee, maar denk, zou dat voor iedereen toegankelijk is... moeten worden dan? Nee, maar het is, uh, korte termijn impulsaanschaf of langer termijn duurzame aanschaf. En voor iedereen toegankelijk, ja, um, dat wordt het wel als dat soort dingen in andere constructies. Dus het, dat je dus niet meer uh, dingen bezit, uh, zou je kunnen naar, naar kwaliteit gaan. Als je dingen leent of huurt of deelt, dan ga je sowieso een duurzame aanschaf doen. Want het moet veel langer meegaan om, om de langetermijn uh, investering eruit te gaan halen. Ah, Oké, okay, ja. Yeah. Dus als we naar een ander soort gedeelde economie zijn gegaan... dan gaat kwaliteit een veel grotere rol spelen. Is dat zo? Want Bijvoorbeeld als je kijkt naar iets wat heel veel gehuurd wordt, huizen. Ik zit uh, in een huurhuis ja. en dat is zo crap en dat wordt niet onderhouden... Dat ja, kan je aan niks schelen. Lange termijn gaat dat wel schelen, want we gaan naar een soort van andere soorten van vormen van energie. En uh, de overheid zet heel erg in, in de verduurzaming van alle huurhuizen. En mm -hmm. het opknappen van binnen de komende 30 jaar is het gewoon uh, de ambitie om allemaal nul op de meter te hebben. Dus uh, ik denk dat daar gewoon een hele inslag. Uh, inhaalslag voor moet ja. komen. Oké, okay, maar dat gaat dus niet vanzelf. Hè? Daar heb je regulering voor nodig. Reguleren en aanjagen en investering. Maar dat hoeft niet allemaal overheid te zijn. Maar dat kan ook, kunnen ook zelf. Het kan ook van die beurscommunities die dingen starten. En ja, ja. uh, energiecorporaties starten of zo. Ja. Nee, ik denk dat die bewustwording... en de eindigheid van een heleboel resources... en, en, en waar geef ik nou mijn geld aan uit? En, en, en waar, waar, wat, wat voor kwaliteit van leven wil ik... Mm -hmm. Dan, ik denk dat er is echt een... We zitten daar in een transitie. Okay. Maar dat, dat is wel je. mooi. De, de, de kwaliteit van leven, die term gebruik je. Die heb ik al een aantal keer heb ik die terug horen komen. Als dit poot begon daarmee. Ja. Die vindt dat daar gaat het om. Ja. En de rest doet er niet toe. Zei ze nee, in, de, misschien in de podcast. En daar zou je dus voor moeten ontwerpen. En de kwaliteit voor leven ligt dicht bij geluk. Gelukservaring. Ja, waarom ja. niet? Ja, dat ja. is wel mooi. Ja. Mooie ambitie. Heeft dat ook niet. Bhutan heeft dat toch? Ja, Bhutan. Maar Amsterdam ook al hoor. Geluk... Nationale geluksindex. Of... Ja, toch? Dat heeft Bhutan. Terwijl als je kijkt naar het nieuw, de kwaliteit van wij zouden we dat niet kwalitatief noemen. Hoe daar uh, geleefd nee. wordt. nee. nee. Oké. Okay. Het is toch ook in de eye of the beholder. Nou ja, context maakt heel erg uit. Ja. Uh, meer en meer merk je, zeker als je aan ontwerpopgaves werkt waar ik aan werk... dat je gewoon uh, waanzinnig uh, wit, blank, vrouw en uh, waanzinnig luxe leeft. En, ja. Uh, en, uh, Wit uh... blank vrouw, jij noemt vrouw ja, nu. Dat ja. is interessant. Ja, ik heb vorig jaar een start-up begonnen, waarbij we jeugd, van uh... Jonge, oh, werkloze jongeren uit, uh, uit uh, zeg maar, de Osdorp of, nou ja, goed, West, ver west. Uh, uh, uh, uh, gingen koppelen aan zelfstandige, creatieve. En uh, ze aan een baan aan klussen gingen helpen. Dus okay. we hebben eigenlijk de hele zorg. Uh, de zieligheidscliënt, uh, hoek overgeslagen en gewoon een directe koppeling gemaakt. Te gek. En waarbij we dus die jongen, uh, dan heb je een, um, een uh, Girano en een. Uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> en al die hele ja. Exatina kouter en al die hele mooie. <laughs> Mooie naam die ik dan wel zag staan... maar dan heel lastig vond uitspreken. Um, maar toen hadden... We de baboen heet het. En toen hadden we al die baboenen samen. En toen was ik uh, ver weg in de minderheid... qua gekleurdheid en diversiteit en, en, en leeftijd. Yeah. Dus ik ervoor... ervoor alle, alle dingen die je dagelijks ervaren en, en ik heb eigenlijk nog nooit uh, zoveel plezier gehad... als in zo'n diverse groep... Nou, en, en, en eigenlijk was het zo'n grote spiegel... dat je denkt van, oh ja, ik ben, heel, ik ben vrouw, hoog gelijk, maar, maar, dat plank, is, maar vrouw is juist uit, wat... En, en, en, en, en, en, en digibijt, want uh, het ging ook over... dan zit je te appen of te appen, weet je. Dat ja, ja. heel grappig. Maar uh, alleen maar door zo'n systeem te starten... En uh, te kijken wat er gebeurt. Uh, maar grappig je dat, je, heel dat, heel je, dat je vrouw noemt. Ja. Wat, want vrouw wordt vaak namelijk gezien. Ook als een... Uh, weet je, vrouwen worden over het algemeen voor dezelfde functies minder betaald. Uh, dus zoiets uh, als een glazen plafond. Ja, dat ervaar ik ook. Dat dus. ervaar je niet. Nee, nee. Gewoon blank. Ik, ik noem altijd uh, ver, ver, uh, ontwerpbureaus. Dat, daar valt het me zo op. Dat, een de stereotyp. Blanke uh, inge... mannen. Ja. Ver, Verwende blanke mannen. Nou, dat klopt. Dat is digitaal met name, ja. maar als je meer reclame-marketing uh, zit... Is het, soms lijkt het, uh, in, in de omgeving zit, uh, dat ze per template inhuren. Oh. Dus, uh, en daar uh, en, uh, maakt uh, raar is mijn collega altijd heel veel grappen over. Ze hebben een template, misschien wel de Pinterest-inhuursysteem uh, van... Uh, wat werkt bij een creatief bureau? Ja. ja, dat is heel stereotypisch. Maar in een ander project zit ik met een, een, een, een, een buitenlander, een vrouw en een homo. Ja. En wij hebben de grootste lol. En we hebben een heel groot, stuk, heel groot vraagstuk weten op te lossen. En toen zitten we elkaar inderdaad berichtjes te sturen... Uh, uh, een buitenlander, een homo en een vrouw ja, lopen ja. de bar in. <laughs> maar dan, nou dan maken we er zelf humor over. Ja. Maar eigenlijk vind ik, ik voel me wel fijn tussen de misfits een beetje. You know. ja, ja, maar die, ja, goed, ik, ik vind het zelf super belangrijk, want ik zie hier, als ik kijk naar mijn uh, de samenstelling van mijn studenten. Ja. Dat is zeker niet 100% blanke mannen. Nee, en, oh, fijn. Uh, maar als nou. ik kijk naar de bureaus dan wel. Dus dan vraag ik me altijd af: waar ja. komen ze terecht? Ja, nou, uh, zo'n van uh, Het liefste minimi uh, ingehuurd nog steeds. Hè? Uh, oh, hij lijkt op mij zo. Of zij ja, lijkt precies. op mij. Ja, ja. Ze zullen wel dezelfde kwaliteiten hebben. Ja. Maar uh, dat betekent ook dat ze, nou ja, batterij, ja-knikkers. Uh, inhuurt. Dat is mooi boek, dat heet Excellent Sheep. <laughs> Ze yeah. hebben allemaal dezelfde MBA en denken allemaal in dezelfde box, maar er yeah, komt nooit iets creatiefs uit. Yeah, yeah, yeah, yeah. Maar daar had je dus die start-up voor opgericht. Fantastisch. Ja, bestaat die dus, nog? Ja, het bestaat nog, zeker. Maar we moeten weer uh, door en uh, het was een test. En Kom hier eens dus langs, want gelang. ik heb hier nog wel wat studenten ja, die... Ja, uh, gek, die, die dit leuk vinden. Dus ze mogen het ook runnen. Ja, ik we wil hoeven heel, niet het geld te Ik wil heel graag dat uh, ik wil die, uh, die studenten goed terechtkomen Ja, nee, oh, zeker. Maar ja. ik, ik, er is zoveel goeds te doen. Uh, ja. uh, dus uh, aan goede mensen, ja, graag. Stuur ze maar. Mooi. Hé, hey, maar uh, ik ken jou vanuit Mirabeau. En daar da was je... Da, van alles. Ja, maar daar was je nog wat dingenmaker, oh, ja. toch? Uh, ik maak de... nog steeds. Oh, je maakt nog steeds? Ja, dat vind ik belangrijk. Okay. En, en daar word ik ook gelukkig van. Ja. Dat draagt bij om je... mijn kwaliteit tot ja, ja, ja. leven. Okay. Creëren, ja, ja. creëren, word je happy van. Ja, ja. Nou, ja, en waarom maak je dingen, weet je dat? Uh, Waarom maak ik dingen? Omdat ik het... Uh omdat eigenlijk uh, dingen maken is, is eigenlijk je gedachten visualiseren of, of ik maak het nooit helemaal af. dat doen misschien wel weer anderen... maar ik wil weten of het werkt of ik wil de, mijn handen onderzoeken ook. Weet okay. je? Dus, en als ik dat niet gebruik, dan word ik uh, ja er niet, en waar, waar minder gelukkig van. Want want je doet vooral ja, goed, organisaties goed. ontwerpen toch? Heb nou. ik het idee? Nou ja, ja, meehelpen, mm, ontwerpen van organisaties. Nee, als, Kijk, als, er, als er, ik word gebeld. Yeah. <laughs> Gewoon heel ouderwets. Uh, ik ben niet uh, echt digitaal uh, aanwezig, maar ik word gebeld als ze er niet uitkomen. Wat voor vraag het op puzzel dan ook is. Ja. En um, dan, ga, dan weet, ik niet, weet ik zeker dat ik het ook niet weet, maar ik heb wel het vertrouwen in dat we het samen weten. En dan breng ik al mijn skills en al mijn achtergrond en, en creativiteit mee om het te gaan ontrafelen. Yeah. Dus, en die vragen kunnen heel breed zijn. Uh, het het, een van de mooiste beeld. vragen was uh, het duurzaam vermarkten van geitenbokjesvlees. En uh, die geitenbokjes, de mannelijke... De, ge de geiten gaan heel goed, uh, we eten meer uh, uh, zuivel. Uh, maar dat, is vooral, dat komt vooral van de dames, maar de... Maar de mannetjes blijven over in de keten en dat betekent dat een boer uh, eigenlijk een dierafval is geworden. Dat kan dus eigenlijk niet. Een boer moet 6 euro betalen om van het beest af te komen. En dan wordt dit anoniem verwerkt in de dierenvoeding of in andere dingen. We mogen ze niet meer vervoeren naar, uh, naar, naar Oost-Europa of naar Zuid-Europa. En um, dan op een gegeven moment heb je iets heel moois en uh, wonderlijks. En dan is het afval. Maar dat is ook andere, de haantjes eten we niet meer. En alles. Ja, ja, ja. Dus oh, en op een gegeven moment dus we moeten we proberen om, om daar uh, wat mee te gaan doen. En dan hebben we de hele keten onderzocht. Hoe zouden we nou wat zouden we nou met, met, met, met, met, met die beesten kunnen? En, en dat, zou, dat soort puzzels... En dan ga je dus verschillende scenario's onderzoeken. Ja, maar niet in mijn eentje met eigenlijk iedereen die belanghebbende is... in, in, in die keten om te kijken of we eigenlijk van, van, van iets... wat niet goed werkt in de maatschappij, of we dat kunnen fixen. En ik heb zo sterk geloofd dat... Creativiteit, wat het probleem dan ook is, dat creativiteit een heleboel kan fixen. Yeah. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat, dat ben ik aan het doen, maar dat is van organisatievraagstuk tot aan. Ja, yeah, yeah, maar dit zijn. Dit zijn hele gekke vragen. Als het maar hier komt dus een, inderdaad niet een product uit. En dat is waar veel mensen, nee. als ze het woord design horen, dan denken ze nee, aan een maar, ding. Ja. Nou ja, ja, design, maar is het. Je design zit wel in, je maakt uiteindelijk of je nou een applicatie maakt voor het web. Yeah. Of je gaat kijken van, hé, hey, hoe zit de keten van de. kunnen we de geitenbokjes, kunnen we daar wat mee? Yeah. Um, uh, de, de, de manier van ontrafelen van zo'n puzzelstuk uh, is precies hetzelfde. Yeah. Uh, gek genoeg uh, gebruik je jezelfde toolkit, alleen uh, anders toegepast. Ja. Yeah. En uh, eigenlijk maak ik zelden nog iets digitaals. <laughs> Ten, en heb ik ook gemerkt dat ik die skills dus eigenlijk ook weer verleer. Yeah, yeah. Dus omdat je, de, je, ik geloof dat je creativiteit en, en je, je, je, je toolset, dat is als uh, je instrument, je viool. En als je niet uh, blijft. Um, Oefenen, dat je dat gewoon ook weer kwijt gaat. Yeah. Of je wordt dan minder goed. Nou ja, wat dat is, is goed, het. maar... Ja, nou ja, dus, maar daarom, daarom Als je een tijd ik... niet fietst, dan kun ja. je toch weer fietsen. Ja, dat is wel waar. Maar uh, de, de, de specialisatie en de, en de diepgang... wat ik bijvoorbeeld met jou bij Mirebo had... dat is veel generalistisch geworden. Dus, uh, uh, maar ook op een, veel, op een heel ander niveau... Ja. Gewoon zijn maar, een beetje naar maatschappelijk niveau of naar systeemniveau gegaan. Dus ja. Systemisch denken en. Uh, de ecosysteem en dat vind ik leuk. oplossen ja, toch? Precies. Ja, Veranderen. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, maar da, als je dus zegt de kwaliteit van leven en, en, en, en je levensgeluk. Dus dan denk je van ja, mijn handen maar kunnen maken en daar geniet ik van. Dus ik blijf maken, ongeacht. Het wel of niet past in, in de vraagzetting, zal ja, ik toch ja. iets maken. Want ja, okay. dat, ja. uh, als, plannen maken kan eigenlijk ook iedereen, rapporten schrijven ook. Maar van dingen van papier naar werkelijkheid krijgen... Dat rapporten is, uh... schrijven kan niet iedereen. <laughs> nou ja, jawel, want ze nee. verdwijnen toch in de ja, la. Ja. Dus ja, het ja, is ja, gewoon. ja, maar dat maar zeg ik ook altijd. Dat, weer... ja, die... ja, dat is een grote die papierwinkel. We moet een rapport maken. Dan zeg ik, rapporten zijn voor ladekasten. Die zijn ja, niet voor mensen. Ja, precies. En die dingen die zijn gedigitaliseerd. Het is totaal onzichtbaar. Dus, uh, ja. Ja. Nee, is, die papierwinkel moet gewoon absoluut stoppen. Als het geen, nou, ergens kwam een mooie quote. Als het niet tastbaar is, dus het heeft geen schaduw in de werkelijkheid... dan is het abstract, dan is het niks. Dat vond ik wel een hele mooie. Dus als je het niet vast kan pakken, dan is het uh, ja, af, afgedaan. Ja. Ik heb juist een tijdje heb ik gezegd... als je er niet op kunt komen... Druk. Als je er niet op kunt klikken... bestaat het niet. Als je er niet naar kunt linken... bestaat oh ja. het niet. Ook, ook mooi. En Dat is ook oh. wel een beetje zo natuurlijk. Dat, dat ik met, ja. dat, toen ging ik schrijven voor een... Uh, papieren magazine. Ja. En toen dacht ik... Dan uh, heel... gaan misschien... Ik weet niet hoeveel mensen dat dan lezen. En dan ja. is het weg. Ja, maar, ja. Terwijl als ik het online zet... Ja maar je kan een N in Ja, ja. Ja. Maar weet je, ik schets heel veel. Waanzinnig veel. Alleen maar pen en papier. Dus uh, niet eens... Uh, niet eens mijn mek. Maar ook de, gewoon het feit... Het gewoon de beweging maken met je hand. En het gewoon... Het oncomfortabele van het lege vlak... Van je eerste vel, van je eerste lijn... Dat, dat, dat, is gewoon, ja, dat zijn van die kleine momenten waar je van kan genieten. En als je okay. dan uiteindelijk iets tastbaars hebt gemaakt... wat begon uh, een paar jaar geleden... Uh, bijvoorbeeld drie jaar geleden eerst een schets gemaakt. Uh, drie jaar later uh, is het op platform... met 900 mensen betrokken. En is het, uh, leeft het? En, en zijn we dingen aan het veranderen? En dat, dat, dat, dat soort dingen vind ik heel fijn. En het meeste... Projecten waar ik nu aan werk zijn eigenlijk nooit af. En ze zijn allemaal langer termijn. Dus ja. het is niet dat we nu morgen de euforie kunnen hebben van ja. we zijn maar, geslaagd. Ja, maar is het niet het is eigenlijk zo met de maken. meeste dingen dat die niet af Nou goed, nee, zo'n product, zo'n opnameapparaat dat hier ligt. Het moet wel een keer af, maar het is ook in de ontwikkeling. Ja, die, daar komt het nieuwe een nieuwe versie van. van ja. en, en, en software kan geüpdate ja, ja, worden. Ja. Ja. Ja, dus, uh... Maar dat, die, die realisatie zit toch wel meer en meer. Ik weet nog wel, toen, wij, toen ik jou leerde kennen... Dat was volgens mij, werkte, nou, we werkten toen voor een of andere hele grote bank. En dat was gewoon een opdracht van, volgens mij, anderhalf jaar. En, ja. toen, en dan was het af. Ja. En dat werd opgeleverd, er werd een knop omgedraaid... en er stond de nieuwe site er. Ja. Dat was klaar. Nou, dat dachten ze dat ze klaar waren. Ja, Dan dat... begint het toch pas, ja, is, maar, ja, precies, ja, precies, maar dat was waanzin. Dat soort ja, dat inzichten kregen waanzin. we toen pas. Ja. En ik dacht, van, eh, dit is toch helemaal niet af? Ik we nee, weet we dat toch? er bugs in zitten. Ja, <laughs> en dat nee. er dingen veel beter zouden kunnen. Ja, nee, dat is mooi. Maar ja, voor die plannenmakerij, sommige dingen zijn ook gewoon, het is niet. Ik, mijn ontwerpen zijn niet voor morgen, weet je? Sommige zijn voor 2030, voor 2050. Ja, ja, ja. Gewoon echt langer te Echt lange termijn. Maar zelfs dan. Maar in maar dat... dat geval zou je ook nog kunnen zeggen... Hoe vast moet het staan? Dat wil je dan toch ook helemaal niet nee, vastzetten? Maar je moet, maar je je wil, helemaal nee, niet? maar goed. Je weet een richting. En met dat je richting en een verbeelding hebt... Dus dat ja. is ook wel ten opzichte van uh, rapporten maken... Maak ik altijd een verbeelding. Okay. Uh, en met dat mensen een beeld hebben en een richting... Uh, ga je daar naartoe bewegen. Het maakt niet uit of, dat, of we nou... Uh, correct ja, ja. waren. Maar we gaan in ieder geval in beweging. En zodra de beweging is, is er vernieuwing. Ja, en dan kan je het natuurlijk ook een beetje... Bijstellen. En sturen. Ja, ja, ja, ja. Volgend jaar is het weer anders. Ja, ja precies. Maar, maar we zijn in ieder geval onderweg. Ja, en die en, vernieuwing die is heel belangrijk. Voor mij wel. Ja, ja, ver, ja de vernieuwing kan op heel veel manieren, maar ik geloof dat we uh, ja, een heleboel verbeteringen slagen. Dus dat die creativiteit niet in alle dingen zit. Het dus we zoals we zouden wensen. Ja. Dat er gewoon een grotere okay, systemen, een zorgsysteem of een, of een, uh, of een uh, mobiliteitssysteem. Die het is, zitten allemaal verbeterslagen in. Oké, okay, maar vernieuwing, ja. ik hoor je al zeggen, dat dit betekent voor jou verbetering. Uh, nee hoor. Uh, ja, vernieuwing zit in een... Uh... Maar dat moet dan beter worden? Want als je het naja. alleen maar anders oh, gaat yeah. maken... Uh, nee, niet helemaal anders gaan maken. Uh, nee, dingen oplossen. Ik zou zeggen, vernieuwen uh, is creativiteit. En dan op, uh, om op te lossen. Om, om, okay. ja, dat maar dan betekent dus ja. dat er een probleem is en het moet weg. Ja. Uh, dus wel ja. verbetering ja. dan, ja. toch? Nee, ja. want ik heb ook wel eens... Dan hebben mensen. Ja, ja, was vernieuwen, een, om, het vernieuwen is echt onzin. Je had zo'n ja, leus van. van, van, van, van ja. Politici roepen vaak: er moet verandering. En dan denk ik: nou, ja. verandering kan ook verslechtering betekenen. Ja, dat betekent niks. Nee. Dus ik wil. Nee, ik geloof dat we op nummer 7 staan. op beste plek ter wereld waar je kan wonen. Dus, uh, oh ja. Dat we weet je. Dat, Ongetwijfeld. Dat Yeah. geneuzel in de marge. Zeker als je in Amsterdam biedt Blank en uh, zo uh, ja. Amsterdam sowieso, maar ik denk ook... zelfs in bepaalde achterbuurten... als je het vergelijkt met achterbuurten van 50 oh, jaar ja. geleden. Ja. Uh, de, ik sprak met Nico Spelbrink... een uh, oude ontwerper. Uh, ook, die staat ook op de podcast. Die, aan hem vroeg ik ook... waarom ben jij gaan ontwerpen? En hij zei... omdat de wereld gewoon ontzettend slecht was. Ja. De wereld moest beter. En nog... ja. Ja, en dat, hij sprak dan over zijn wereld, gewoon Amsterdam. Ja. Maar uh, ja, hier is het inmiddels eigenlijk wel prettig. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, nou dat moet ergens anders ook of zo. Zou dat een doel kunnen zijn? Um, nou, paradijs op aarde, het moet te realiseren zijn. Ja, ja. <laughs> nou ja, nou, toch, een beetje, beetje ambitie zeker. kan ja, toch helemaal geen het kwaad. Ja, maar, Zullen we ja, toch het bezig zijn? Ja, ja. ja. Ja, dat uh... En zou dat dan figuren als Trump, het... zou dat dan een, uh, ja, een, de, maar... een hiccup zijn ja, van een oude. Het is een, ik, in, in lange termijn zeker, een hiccup. En een noodzaak tot verandering, de sense of urgency daar, of, of ik, qua democratische vernieuwing, uh, uh, ik, ik maakt het alleen maar groter. Dus ja. Um, Sommige projecten we stokken bij een wethouder, maar die ja, is na een paar ja, ja. jaar weer vertrokken. Ja. En als je het naar nou lange termijn krijgt. Dan uh, fietst de wethouder weer door de stad en, ja. en hebben we ondertussen ja. de verandering gerealiseerd. Ja, inderdaad, ja, ja, ja. dat heb ik wel van meer mensen geworden. Die zeggen: zo'n wethouder. Ja, <laughs> ja. Dat is, ja dus dus. Politiek, dat doet er niet zo heel erg toe. Nou, eh, minder, minder. Omdat we veel meer dingen zelf kunnen en tools democratischer zijn geworden en toegankelijker zijn geworden. En, zelfredzaamheid of zelfoplosbaarheid van, uh, van, een, van een grotere groep groter is geworden. Alleen. Uh, ja. heeft natuurlijk ook weer zijn nadelen dat iedereen heeft een mening. Dat is ook een gevolg ervan. Ja. Ja. Maar dat is toch ook wel mooi. Ja? Ja. Dat is ook wel handig. Ik vind mensen gewoon heel kleurrijk. En, en, en ik vind ook gewoon... in Mijn co-design settings waarbij je denkt van nou... Daar gaat geen boel of bal boe uitkomen deze ochtend. Totale verrassing met 30 jaar historie van de stad. En zeg, gaat ervoor staan en zegt van: uh, Zo moet het niet en zo moet het wel. Om deze, deze, deze reden. En eigenlijk, als je hem alleen op kantoor zou tegenkomen, dan denk je: van, Nou, zijn laatste dagen. Yeah. Maar ondertussen heeft door de wol geverfd. En weet je, dat vind ik zo mooi in die grote, grote groepsontwerpsessies. Is dat je altijd verrast en met veel energie naar huis gaat. Omdat. Uh, Mensen, zo mooi. een <laughs> onvoorspelbaar. Gekke, wat is dat ja. veranderd, hè? Ja. Want toen, toen wij aan die grote bank werkten, dat was een soort van black magic box. Ja. waar we in gingen zitten. Ja. En dan, dan waren we de expert en zeiden van: zo moet het worden. En na een half ja. jaar of zo kwam er dan de magic presentatie. Ja, bizar. Eigenlijk. Tadaa! Maar dat is ook de tijd. Ach ja. Ja. ja. Nee, ja. En, maar wat ik tof vond aan die tijd is. Het, wat ik nu eigenlijk doe op veel grotere schaal. is het pionieren. Um, en het niet weten. en, en, en maar uitproberen. want het gaat er vaak mis. Uh, maar dat maakt niet uit, want we werken aan die verandering. Um, um, door heel veel dingen te pionieren. Maar we, ja. wat we in de beginjaren. Uh, internettijd ook deden. is de Witte Sneeuw weet het ook niet of het helemaal goed ging komen, ja. maar we deden het wel. Ja, ja. En dat, dat is niet veranderd. Dat is nog steeds... ik uh, denken, oh jeetje, dat is dus een complexe vraag. Ik heb geen idee hoe we daar nou uh, uh, uit gaan komen. En dan over tijd en uh, proberen en proberen en proberen komen er toch hele mooie dingen uit. Ja, maar sowieso dat co-creatie, dat je, dat je gewoon de mensen erbij roept... Ja. Dat is... Yes. Ja, nee, co-creatie, ik zou zeggen co-design. Co en het democratisch design is het eigenlijk. Dus het okay. is niet meer de ontwerper als degene die de oplossing weet. Nee, de ontwerper faciliteert het creatieve groepsproces. Ja. Yeah. En... En is de kennis daarna, zit in iedereen. Ja. Iedereen weet iets. Het is collective knowledge. En, en uh, zo kom je dichter tot uh, een beter Maar is het dan als... zo dat, je die, dat die mensen de hele tijd betrokken zijn? Of gebruik je ze als input voor nee, hele... ideeën? Ja, um, is dat verschillend? Het wisselt van samenstellingen. Maar uh, iedereen betrokken. Maar die processen zijn traag. Omdat ja. ze ook iedereen gehoord moet worden. En uh, in, in, in andere processen... Zijn er altijd degene, de extraverts altijd aan het woord? En uh, de eindje, uh, Chef Eikel, die heeft de laatste, uh, ja. het laatste woord. Ja. Maar in mijn proces is het volledig omgedraaid. En die groepsprocessen zijn zo. Dat er geluisterd wordt naar elkaar en zegt: Hey, wat bedoel je nou? En, en oh, ik dacht dat je dat bedoelde. Oh nee, want we hebben een plaatje gezien. Oh nee, zo zit het in elkaar. Oh ja, nou, nou begrijp ik je. En tot die, uh, we hebben wel ontzettend veel meetings, maar we komen nooit tot, tot wederzijds begrip. En in, in, in mijn soort settings, dus we gebruiken een heleboel ontwerptools waar, waar, waar een heleboel mensen aan mee kunnen doen. Uh, komen ook iedereen aan het woord die misschien uh, op het kantoor zelf helemaal niets hadden gezegd, maar de beste, beste oplossingen hadden. Dus het is eigenlijk ook volledig non-hierarchisch. Wat voor, de, voor, de, voor, een, voor, een, voor een middellaag het allermoeilijkste is. De toplaag vindt het fantastisch, want zij had altijd die droom, of zij had altijd die droom dat het zichzelf kon reguleren. Maar, uh, de, al die hele laag ertussen... met eigenlijk de bullshitbaan, die... Uh, ja, dat die, uh, die, uh, die kan er heel slecht mee overweg. worden. Ja, ja, ja. Dat vind ik wel echt wel... Ja, en, en, en, en, het en, is zo uh, anders ja. dan wat ik inderdaad... bij zoveel ja. bedrijven heb gezien. Een van de laatste klussen bij Mirabeau was bij, uh, bij Air France. En dat was gewoon waanzin. Daar ja, had je dan als, als, als groep... Met een groepje zaten we dingen te maken en dan hadden we iets ontworpen en dan moest het naar de manager. En die moest er dan wat van zeggen. Wat? Ja. Waarom? Ja. En daarna moest er nog een manager er wat van zeggen. Nou, niemand mag er wat van zeggen als hij niet heeft meeontworpen. ontworpen. Ja. Ja, en deze manier van werken, dat is wel echt aan het enorm aan het groeien volgens mij, toch? Want het is relatief nieuw. Uh, ja, relatief nieuw. Het evolueert heel erg. Het heeft stukken van ontwerpend onderzoeken, design thinking. Yeah. Dat zijn de, meestal de methodes en, en, en de tools. Uh, maar het maatschappelijke, sociale en, en het democratische designproces... die twee, drie disciplines bij elkaar geveegd. Maar goed, design houdt heel erg van praten over design en welk labels je dat dan heeft. Mij interesseert het eigenlijk helemaal niet. Okay. We willen gewoon dingen oplossen op een ongewone manier. En uh, met een uh, meest interessante groep. Een meest diverse groep. En uh, ja, uh, eigenlijk kan het van vrachtwagenchauffeur tot bakker tot aan een CEO. Het maakt niet uit. Nee, juist. En dat vind ik eigenlijk ook heel interessant. Ja. Gewoon ook wat er gebeurt. Dat, ja, in heel veel systemen om ons heen is volledig de menselijke maat kwijt. En um, die menselijke maat heb je direct weer als je processen zo inricht. Ja. En, uh, dan, komen, dus dan heb je uiteindelijk de oplossing uh, voor het vraagstuk. Met welke bochten je daar ook bent gekomen. Maar je hebt zo ongelooflijk veel bijvangst. Uh, in de zin van eigenaarschap. Je onderdeel voelen van het uiteindelijke ontwerp. Je, je bent op de hoogte van, van, van al je collega's weer. Van wat gaande ja. is. Je weet de visie, een missie. Ja, de je weet van en De en context, precies. Ja, precies. Uh, en uh, ja, je voelt gewoon weer een doel. Uh, waarom zijn we op aarde om dit te gaan, uh, gaan regelen? Uh, okay, wat dus voor die context dat ook. Die menselijke, dus die menselijke maat, maat vind ik heel erg belangrijk. Superbelangrijk. Ja. En dat zie je vaak bijvoorbeeld in architectuur... Gaat dat vaak ook mis? Nou ja, is... Die worden vaak voor vogels ontworpen. Als je kijkt naar de... Als je kijkt naar, ja, als je kijkt naar de impressies van de eerste... Dan kijk van boven Een architect is een designer zonder humor. <lacht> <lacht> nooit heb het oh, ja? nooit het nooit gezegd. is een designer zonder humor. Want de meeste van zijn plannen gaan nooit... Gerealiseerd worden. Oké. Okay. Uh, maar, uh, ja, maar ik heb wel van die feestjes, de architecten links en die zijn oh allemaal ja, dus ja. dronken en heel veel kabaal. En, en de architect toch vrij serieus in de colt rijden. GELACH <lacht> Zomaar. Nou, ah, ik het, ja, ik Nou ja, goed, ik werd ik me hier verbaasd. Er zijn hier een aantal, uh, hier, dit heet nu tegenwoordig een campus hier, dus dat ja. betekent dat er een paar hele grote flatgebouwen naast elkaar zijn neergezet. Ja. En de eerste keer dat ik in een van die nieuwe gebouwen kwam... Toen zaten er drie stopcontacten in het hele klaslokaal... Juist. bij de docent. Nou <lacht> ja, daar zitten ze allemaal bij op schoot. Al die studenten met hun oude laptops met oude batterijen... die konden gewoon niks... Gewoon een haspeltje erin. Ja, ja dan ligt het ja. helemaal vol met haspels. Ja, nee, mooi. En daar is dus duidelijk niet geco designed Nee, maar ja, soms... Um, soms ik noem het deze hele st strook van die grote panden... met zoveel, uh, zoveel studenten uh, de afbak over. <lacht> dus, okay, ja. soms gaan de broodjes er even bleek in... als ze er weer uitkomen. En het is yeah. het ik niet al. Dat komt ook gewoon door de schaalgrootte... Ja, ze hebben hier, beneden hebben ze, als ik aan afbakbroodjes denk, dan, ze hebben hier een... De student is het afbakbroodje. Nee, ze hebben hier broodjes ja. en daar printen ze authentiek nee, nee, lijkende de, de, de roostergril de ja, ja, nee, dingen op. Ze, nou, ja, kwaliteit, ja. ja. <laughs> is ook ontworpen, ja, maar dat is eigenlijk, daar, maar daar hebben ontwerpers zetten. hebben daar aan gezeten. Dat is ja. toch wel misleiding, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja, ja, toch? Ja. En wat is ja, dus... dat dan? Want dat wordt ook wel heel veel. gedaan. heel veel ontwerpers, ja, maar... of veel kunstenaars die, of tenminste die voor kunstenaars studeren die komen natuurlijk als kunstenaar niet aan de bak. Dus die gaan bij een ontwerpbureau of een reclamebureau werken. En veel van wat daar gedaan wordt... is toch echt flauwekul verkopen, ja, toch? Ja, ook de bullshitbaan, ja. Ja. Ja, maar dat, ben, ja, dat, dat, dat is ook gewoon... Uh, ook al komt de vraag langs... zou ik nooit, uh, zeg, succes elders... ja, krijg <lacht> krijgen nooit... Uh, dat, dat, nee, dat als er een reclamebureau zou komen... Met, die uh, zegt, we willen geen bullshit meer verkopen, dan wel... Dan zou het een interessante vraag ja, worden. Dit, weet je, de dingen die ik aan het ontwerpen ben. of, of wij aan het ontwerpen zijn. het gaat helemaal niet over, over mij. maar die. die hebben geen reclame nodig. Weet je, dat is ja. gewoon al gedragen. Je hoeft niet te zenden. Ja. Dit is wat we willen met elkaar. Dus stop met. met. met. met, met de marketing. Ja, je hoeft aan mij niet te enkel. Oh, maar maar ja. ik hoor ook wel eens. ja, maar. Ja. Zijn er niet dingen die.? Uh, moet je het niet onder de aandacht brengen, want anders weten mensen niet dat het bestaat. Ja, dat is <coughs> wel, Nou ja, goed. <coughs> dat, dat, dat, dat is dat bij sommige dingen. Dat soort vraagstukken zit je met uh, dat platform wat we voor de jongeren hebben gemaakt. Ja. Uh, ook een schalingprobleem. Ja, bijvoorbeeld, uh, vorig jaar was ik daarmee ja, ja, bezig ja. met precies ja. dit probleem. Ja, dat, nee, zeker. Dat, het heeft zeker een functie. Ja. Maar ik. ik ja. Als je kijkt naar mijn bedrijfssetting, ik wil niet eens zeggen wat een bedrijf is, maar mijn ondernemende, creatieve setting. Ik, kan het niet. ik wil ook weiger ook om bureau te worden. En het is van dat is heel lastig. Want dat doen we vanuit Springhuis een gezamenlijk project. En dan staat er allemaal logo's. <laughs> bureau X, Y, Z en Team Marieke. En dan ben ik zo blij. Want ik heb niet zo'n logo. Dat, dat is echt goed. zo grappig. Team En dat is Marieke. gewoon heel persoonlijk. Als je, als je me niet kent, zou ik nooit voor je werken. Ja, ja, ja. <laughs> dus dat gaat toch... Ja, ik ben er gewoon heel, heel blij mee. Dat gewoon, je gewoon... Kan... Ik kan alleen maar met team met, met, met Marieke werken. Yes. Als je dat kent. Of, uh, yeah, yeah. of via via. Of iemand heeft met iemand spraken. Maar Dat is natuurlijk ook een luxe. hè? Dat is en wel hebt, een luxe. En je hebt een, een uh, Marieke, is een goede naam. <laughs> nee, dat is een Je hebt inmiddels <laughs> <Nee, laughs> een goede naam. <laughs> nee, Als Marieke, nee, Mensen nou, kennen nee, je. Ze nee, weten je te ze vinden. Ze weten wat, wat je kan. Ja, en, of wat je en, zou, zou eventueel zo... Maar ze weten je ook te vinden. Ja. En je hebt natuurlijk... Uh, er zijn natuurlijk ook, en dat is natuurlijk ook zo'n ding. Ja. Uh, als je eenmaal een bureau bent, dan moet je ook, dan moet er uh, geld binnenkomen. Ja. ja. Ah, ik, ja ik, maar goed, ik, ik, we hebben wel ook nagedacht om een wat groter netwerk te zijn. Mensen die willen aansluiten bij het team, weet je, maar je nee. bent geen bedrijf. Dus nee. we hebben is een hele mooie ontwerpvraag, maar ik kom er niet aan toe. Nee. Uh, alleen, uh, maar. Uh, ja, ik vind ook dat, dat mensen die met me werken ook ondernemend moeten zijn. Ja, ja. En, en moeten blijven en eigen verantwoordelijkheid moeten houden. En, uh, en uh, eigenlijk doe ik een vijftiental projecten tegelijkertijd. Uh, het is verschillende groottes en verschillende snelheden. Uh, maar elk, elk project heeft een andere teamsamenstelling. Ja. Hey, en, maar je geeft uh, ook les, want daar wil ik ook even het nog oh, over ja. hebben. Uh, op verschillende... <lacht> als hobby. <lacht> ja, maar ja, als hobby. En, uh, en mijn studenten aan... zijn proefkonijnen, dat vind ik ook Maar het is wel toekomstige professionals, toch, waar je les aan ja. geeft? Ja, dus en uiteindelijk... een manier om, om ta talent te spotten. Okay. Voor mij is dat ja. wel zo. Oké, okay, ja. maar die moeten wel iets eraan hebben, neem ik aan. Dus het is wel iets meer dan een hobby. Nee, vind ik vind ik, het... Ik vind ik. het nee, ja, jij vindt het gewoon leuk vanuit, om te doen. Ik vind het heel Het ja. is ook gewoon... Ik kijk heel graag door de bril van, de, van, van die generatie weer. Ja. Want we gaan uh, ook... Want waar geef je les? Um, ja Af en toe hier op de Havia. En um, ik, uh, Artes, de Fashion Master. Dat um, is een luxe school. Want er zijn ja. uh, soms twintig studenten en anders uh, weer, weer vijf. Yeah. Dat is echt ze, dat is gewoon heel. in Arnhem. maar de mode, de, de, de, mode, van de fashion, kunst in, fashion. En dan is het de strategieopleiding. Oké. Okay. En uh, dan uh, Willem de Koning uh, uh, In de bachelors uh, critical design. En uh, in Holland een aantal ibis-achtige opleidingen. Ik weet niet, het international business ding. Maar okay. ik weet, ja, en bij food. Oh ja, dat voeding en diëtiek. De combinatie. Dieetiek. Die was heel erg leuk. Okay. Uh, ook HVA. En um, daar hebben we een uh, nieuwe voedsel, Food concepts voor Europe gemaakt. Dus, uh, maar die studenten zijn geen ontwerpstudenten. Uh, ze, ze weten tot achter de komma wat in die voedingsmiddelen zitten. En die hebben we een creatief proces geleerd om uh, nieuwe businessmodellen te maken, nieuwe, nieuwe business te, uh, te, te ontwerpen eigenlijk. Dus we hebben een, een, een gespecialiseerde groep uh, ontwerpskills geleerd... En ik, ik durf me er hand voor in het vuur te steken... dat de resultaten beter waren dan uh, uh, op, uh, uh, op de kunstacademies. Want daar ben je creatief en yeah. daar moet je creatief zijn. Maar die hebben geen flauw benieuwd wat in het eindproduct zit achter de comma. Yeah. Dus, totaal... dus die combinatie van... Um, van expert... Van, ex, expertises en je plakt er creativiteit ja. en, en nieuwe skills bij. Okay. En, en dan echt... Uh, in, in, in En wat zijn die creatieve kom... skills dan, noem die eens? Want uh, wat zou dan... Uh, uh, uh, wat, wat moet je dan kunnen? Wat, wat is daar de meerwaarde van of zo? Wat zijn de, de dingen nou, die... Nou ja, ja, we hebben gewoon... Uh, wat, wat is de meerwaarde? Wacht even. Nou ja, je oh, zegt net. Dus die, die... Nee, ik had het voor verbazing. Dus dat zo'n hele groep van, uh, van, uh, van, uh, van Willem de Koning. Dat er eigenlijk matig creatief resultaat. Ja, vanuit, totaal vanuit mijn eigen perspectief. Hè, maar ook wat. Nou goed, een paar jaar ervaring. Maar dat. Uh, uh, en dan denk ik van met dezelfde energie en input geven we dat aan een groep die niet creativiteit studeert. Ja, ja. Uh, veel creatievere resultaten. Ja, maar wat zijn dan die... Wat, wat, wat, wat zijn die skills? Uh, wat is dat dan? Ja, yeah, wat, wat is dat wat, wat leer je Teg, ze dan? een mindset en, en, en een soort van... Uh, maar wat, wat is die wat, mindset? Ja, wat leer je ze dan? Ja, want je leert ze creatieve uh, skills. Dat is iets. Dat kan yeah. je toch noemen? <laughs> ja, wat leer je ze dan? Ja, uh, gang uh, uh, ontwerpend onderzoeken. Dus... Je gaat iets onderzoeken, je maakt het direct en dan onderzoekt het weer. En dan maak je het beter. Okay. Uh, dat zijn de skills Dus prototyping. Achtig, ja, concepting yeah. en, en, en ja, gewoon design research. Dus okay. gewoon ja, onderzoek doen. Uh, alleen vanuit een design academy of zo. Als je dezelfde opdracht daar neer zou liggen... dan houden ze het bij de esthetiek en bij het concept en bij het beeld... en bij het goede verhaal... Maar um, zo'n studentengroep uit, uit, um, die daadwerkelijk een heel vak hebben geleerd... en, ja. en alle voedingswaarden weten, die maken dezelfde soort conceptuele aanpak wel... met een beetje hulp, plus ze weten gewoon of het nou wel ja, of niet ja. gezond voor je ze zijn is. Natuurlijk al, ja, ze zitten al helemaal in een onderwerp. Ja. En terwijl op designopleidingen worden mensen opgeleid om toch... voor elk onderwerp dit te kunnen doen. Uh, ja toch ja. want dat is wat jij ook doet ja, ja. ja. jij pas ja, jouw maar de, achter, ja, de achter de komma halen voor de elk de ja. Ja. Ja. type probleem ja. kan jij dat toepassen? nee maar goed het, het was het gewoon je stopt dezelfde soort energie in, in, in een bepaalde groep en, en het heeft me gewoon verbaasd hoe tof dat is in een andere discipline okay. want de creatieve industrie of de creatieve uh, netwerk kijkt heel graag heel, heel goed naar zichzelf schouderkloppend wat zijn we nou allemaal lekker bezig? Mm -hmm, mm -hmm. Terwijl ook die creativiteit in alle sectoren zit. Het is ja, alleen ja. wat voor een... Uh, ja, wat maar voor... het is dus ook een manier van kijken. Maar dat, uh, hij ontbreekt ook wel, vind ik, veel, bij veel ontwerpbureaus. Het is een kritische manier van kijken, ook naar je eigen werk. Het is een iteratieve manier van werken, toch? Het is een, ja, uh, niet al te eigenlijk... bang zijn om, om foutjes te maken. Maar ik vind eigenlijk gewoon dat je als je als creatief persoon bent geworden, opgeleid... ga in godsnaam uit de creatieve sector. Want je toegevoegde waarde in een andere sector is vele malen groter. Het is gewoon in Amsterdam elke vierkante centimeter is het creatief persoon. Maar verhuis je naar de achter, weet je, achterhoek, je hebt gelijk je hebt de hele stad. Weet je? Het, is, het is ook... Dat... Ja, verhuis je van, van met al je creatieve skills naar de medische sector... of naar, naar, naar de financiële sector, dan heb je gelijk toegevoegde Nou, daar waarde. zit al wat creatieve nou, creatief creatief boekhouden. Nou, nee, daar zijn ze zit er goed alles. in. Nou, Volgens mij is het ja, zelfs een ja. vak op business school. <laughs> creatief boekhouden. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ja. Dus, maar weet je, ik heb ook gemerkt dat van, ik zit vaak in settings... waarbij ik de enige uh, ontwerper ben... En, uh, en dan, dan ervaar je zelf wat je kan bijdragen. En dat yeah. is heel fijn. Ja, Oké, okay, maar het is een keuze. De, het gevaar ja. is ook dat als je als ontwerper in een niet-ontwerpersomgeving komt... dat ja. het dodelijk saai kan zijn natuurlijk. Nou, dat vind ik echt... Daar ben ik het totaal niet mee eens. Nee, want ik vind de juiste uitdaging... Uh, uh, en, en, en de mix van mensen en de mix van achtergronden... dat dat mm -hmm. uh, tot de meeste krijgt. Nou ja, ja, ik zeg ook niet dat het, dat het altijd ja. zo is, maar dat, het, dat kan natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar dat geldt overal. Ik heb natuurlijk ook jarenlang totaal op, niet op mijn plek gezeten... <laughs> ja. in het bedrijfsleven. Maar goed, is, ja. dus, wat, uh, hoeveel jaar geleden is het? Gewoon lekker loslaten en door, weet je. Dat, ja. Ja. ja. Maar volgens mij is deze plek goed. Hm? Waar nu? ik nu zit. De speeltuin. Dit vind ik te gek. Ja, mooi. Ja. Ja, ja spelen. Ja, ja anderen laten spelen. Kijk wat ze doen. Ja. Mooi. Hebben we het voldoende over kwaliteit eigenlijk? De gesprekken gaan <lacht> altijd alle kanten op. <lacht> ze willen weer een beetje terugkomen naar uh, kwaliteit. Zullen we dat doen? De ja. kwaliteit van onderwijs. Nou, Ik ben er toch Praat... nog wel nog een beetje over benieuwd. Van, van wat ja. moeten ze... Wat moet een creatief kunnen? He, ik heb zelf bijvoorbeeld een. Uh, uh, geven we hier een aantal basisprincipes vanuit verschillende disciplines. Zeggen we, nou, dit zijn een aantal principes. waarvan we vinden dat elke digitale ontwerper. moet die principes kennen, tot een bepaald niveau. Daarna kan je zeggen: ik ga me specialiseren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan ga je dieper op bepaalde principes in. en dan ga je natuurlijk helemaal los op dat vakgebied. Ja. Je kan ook zeggen, ik ga de breedte in. Maar dan heb je in elk geval die, die onderlaag ja. en die breedte in. Wat moet je dan kunnen? de, om de breedte in. Maar ik, ik denk dat heel veel zit in een soort attitude. Gewoon en, en, en je kunnen aanpassen in, in een situatie. Dus aanpasbaarheid en wendbaarheid en, en, en, en leergierigheid. En, ja. en, Kritische het zit, houding is, uh, ook. Ja, dat zit allemaal meer aan... aan uh, aan aan, aan, de, aan de menskant, aan je gedragkant. Ja, maar dat, kan, dat, is, ik, dat ja, kan je ook in heel, opleiden. Ja. Daar kan je ook in opleiden. Je kan natuurlijk een. Maar als ik dus gewoon eigenlijk, als, ik dus, als een nieuw persoon zich bij me meldt en ze zegt van joh, we gaan iets doen met je team. Dan interesseert het me eigenlijk niet wat die, wat die kan. Of wat op papier. Of ik, ik, ik heb nog hmm. nooit naar een diploma gekeken. Het gaat toch echt heel erg over. Wie ben je? Wat wil je? Waar droom je van? En hoe kom je daar? Uh, ja, well, dat ja. diploma, de enige plek waar mij ooit... <laughs> naar mijn diploma is gevraagd, is toen ik hier kwam werken. Oh, nee, ja, dat is ook geestig. Nee, maar even geïnteresseerd. Wat is dat voor persoon en hoe denkt hij, hoe denkt hij of zij of... of wat beweegt de. Ja, oké, okay. maar dat, wat... is, dat is waar jij naar kijkt nu. Maar waar, waar, waar leid je voor op? Wat, wat is belangrijk voor mensen voor die, ja. die, die onze wereld gaan veranderen? In dat ieder wat geval gaan doen. voor het starten met buiten de, buiten de lijntjes te kleuren. Dat okay. is meteen. En, en, en, en eigenlijk als dat te Maar moet, zit... moet je dan de lijntjes niet kennen? Ja, je moet ze. Zo... Ik. De, ik... Ik ben echt wel zo, uh, zo proactief om ze daar naartoe te duwen. En dan uh, zo uit te duwen dat, ze dat zeg maar, de examencommissie denkt: Van fuck, past het nog wel? Okay. We deden toch mode? Wat de fuck? Ze hebben ja. een nieuwe democratie ontworpen. Ja. Ik zeg ja, maar met al jullie creatieve skills, skills en verbeelding. Uh, het is niet dat we meer mode nodig zijn. We zijn uh, een, een nieuw democratisch systeem nodig. Dus we gaan toen gewoon. We hadden een hele mooie opdracht gemaakt die als heel veel leuke, leuke, nieuwe dingen geeft, is dat je neemt een modemerk en je neemt een een niet modemerk en die, uh, de beide waardes van dat bedrijf moet je laten trouwen en die krijgen een kind. En de kind is het nieuwe dienst. Wat is er dan uitgekomen? Okay. En een van die projecten was... Uh, we hebben Benetton laten trouwen. Benetton, jaren tachtig, vrij ja, ja. radicaal. Ja. Um, en heel provocerend. Met de uh, Europese Unie. En, en, en die hebben iets gekregen. Wat is er uitgekomen? En dat was een nieuw stemsysteem. En dat stemsysteem, in een ander project voor de democratische vernieuwing... misstaat niet met een goede conceptuele gedachte over op lange termijn hoe dat zou kunnen. Maar door, gewoon door ze hele gekke dingen te laten doen... En, en te oefenen... komen er heel veel inspiratie uit... voor andere stukken van oplossingen. En, uh, en, dat, en dat is een beetje dat critical simpel. design. Dat critical design, is dat niet dat je... een beetje nee, met een what-if? Nee, de, de what-if... What was... De critical design is eigenlijk een eigen soort discipline... die een maatschappelijke thema ter discussie stelt. Dus eigenlijk maak je een artefact. Dus ja. je maakt een object of, of een platform of, of wat voor uiting dan ook om, om iets te adresseren. En niet dat het een realistisch project, uh, product zou moeten zijn, maar het adresseert oh einde van, van leven. Moeten we mee, hoe gaan we op een prettige manier uh, om met dementie of over Doodgaan. Weet je, het zijn, het zijn de ethische maatschappelijke vraagstukken okay, wel. Waar, okay. je, waar je een, een, een, een, een, een, een, een uitspraak over doet om een ander soort uh, discussie weer te starten. Ja, om er op een andere manier naar te gaan speculative kijken. Design dus of, speculative design. Of, ja, ja. ja, dat is weer wat vrijblijvender toch? Um, of, nou, weet je, dan gaan we, want het is echt een uh, discipline, het is een design discussie. Uh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet, want ik heb daar echt een hekel aan. Dus oké, okay, yeah. cool. maar het is, maar, het, <laughs> het is een ontwerp. Ja, yeah, yeah, maar zodra je het woord design gaat gebruiken. Ja, je nee, bent... stop ermee. Ontwerpend onderzoeken, dat is mijn vak. Yeah, yeah, oké. Okay, yeah. Ik ben nieuwsgierig en we gaan dingen oplossen. En, yeah. en meer wil ik er ook niks yeah. van hebben. Maar dat is, het is wel verschillend dan wetenschappelijk onderzoek? Um, ja, want we maken dit werkelijk iets. We produceren ja. geen tekst. Nee. <laughs> meestal. Nou, niet. Ja, meestal ja, van het kan ook. is een hele ja. mooie tekst. Nee, ja. goed. Nou, nee. En wetenschappelijk onderzoek: onderzoek met name het kader waarbinnen het en dan heb je nog een kleine ruimte voor 10% vernieuwing om aan het discours toe te voegen. Mm -hmm. Nou, ik zou dat liever... Ik doe gewoon 90% nieuw en yeah. 10%... Oh ja, daar past het in de context. Dus yeah. ja, echt heel weet, weet, De wetenschap... In die zin vind ik het altijd heel interessant om te volgen, maar het gaat zo traag, weet je? Oké, okay, dat daar weer geen geduld voor Nee, oké, okay, maar dat is gewoon geen geduld. Op <laughs> zich heeft dat ook weer wat. Ik vind het ook fantastisch... van die, van die mensen die een hele leven ja, lang... Ja, zeker. Ik gebruik het ook veel. En ik, en ik luister heel graag naar... Alleen dan denk ik ook... In sommige projecten zitten de wetenschappers ook mee, mee in, in de setting. Maar dan denk ik ook van... joh, wat een papieren werkelijkheid... Want, gaan nou we eens even met een echt mens praten... want het mm. zit toch weer anders in elkaar. Ja. Ja, een beetje afhankelijk van welke ja. wetenschap dat is. Sommige wetenschappen houden zich helemaal niet met mensen bezig. Natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Ja. nee, maar goed. Ja. Ja. Ja. Nou, het, is wel, het is echt wat anders. Het is een hele andere manier van onderzoek doen natuurlijk. Hè? Want, een... want design research hoeft natuurlijk helemaal niet toetsbaar te zijn. Het doet er helemaal nee, niet toe. Nee, het is gewoon observeren. Ja, maar individuen. je maakt lekker zelf wat je, daarna ja. wat je zelf ermee wil maken. Nou ja, maken. en je maakt iets en dan ga je dat opnieuw weer uh, in, ja. de, in de context bouwen. Maar als je dat je met ja. een, een vergelijkbare groep zou doen... zou er iets heel anders uitkomen. Oh ja. En dat is natuurlijk het grote verschil met wetenschap. Als je dat zou herhalen, zou je hetzelfde moeten krijgen. Nee, maar met de vraagstukken waar ik me bezighoud... weet ik zeker dat als je daar een andere persoon in, in een soort van... Uh, uh, in, in, in mijn rol zou zitten, dat je een andere oplossing zou krijgen. Mm -hmm, ja, Daar ben ik van ja. overtuigd. Precies. Ja. Ja. Ja. Maar dat heeft ook weer terug te maken met hoe hou je je instrumenten scherp? Weet je? Uh, uh, de, en daardoor wil ik blijven maken om, en, en weten hoe het werkt. Ik zit er gewoon een avond te frotten met Siri... waar ik niet uitkom, weet je? Okay, yeah, en dan yeah. gewoon, Siri kan niet eens antwoorden wie mijn vriendje is. Terwijl ik zelfs nog in het adresboek had gezegd wie mijn vriendje was. Maar wij, kan, wij hebben een hele slechte relatie... maar ik wil toch weten <lacht> hoe het werkt. En of ik het dan... of ik nou niet zo slim ben of Siri dat niet is. Dat is Wat een denk je? Rare Wat de denk battle. je? Ik denk 50-50 tuin komen we er niet uit. Dus um, ja, how controls, hoe. Oh, wow. dat, dat is echt grappig. Het idee dat je dom zou dat de computer het beter zou weten, dat is iets wat Dat, dat zie, komt er wel aan. Nou, dat zie je nog steeds. Mijn, uh, mijn vader die heeft net een nieuwe Mac en die is veel sneller. En die vorige daar kon hij heel weinig mee, daar kon hij weinig mee want dat was een heel traag ding. Nu heeft hij het hele het idee dat hij het niet snapt en dat hij dom is. Ja, dat is hij erg. zegt ook de hele tijd dat hij het wel verkeerd zal doen. Schrikkelijk ja. vind ik dat. Nee, je maar goed, het helemaal dat niks is de verkeer. generatie die een flinke tik op de TV gaf, en dan deed hij het weer. Weet ja. je? Dus, ja. Ja. Nee, maar het is best wel, uh, nou ja, dat heeft ook met die vernieuwing te maken. Is de nieuwe versie is dat wel een verbetering? Weet je? Nou, ik vind dat echt een hele essentiële vraag. Ja. Het moet, als je iets nieuws maakt en het is het niet beter, dat slaat het helemaal nergens op. Dat nee. je net zo goed niet kunnen doen. Nee, maar is ja, precies. Nou ja, misschien als een iteratie is op weg naar iets beters, oké. Okay. misschien een stapje terug een ja. keertje op een langere roadmap zou ook nog mogen. Maar uiteindelijk moet het om verbetering gaan. En daar zie ik toch ook wel iets dat niet iedereen dat vindt. Je begint toch ook, maar misschien is het niet waar, hoor. Maar in elk geval krijgt dat veel media aandacht. Zeker tijdens verkiezingstijd. Toch wel dat heel veel mensen... Terugverlangen naar iets nou, wat er ja, eigenlijk nooit precies, is geweest. Dat is maar, maar, maar, ja. ja, maar dat zit ook wel een beetje. zit die nostalgie in die, in die, in die productrelaties of kwaliteit. Uh, dat je zegt: Van ik heb iets gewoon voor 50 jaar, is het werkzaam. Ja. Um... <lacht> sorry. Word je gebeld? Sorry, sorry. Oh, help, help, help. Dus maar dat je die re relaties ehm. Um, um, langer, termijn is dat dan is dat dan ook niet een soort van nostalgie, weet je? Dat, maar ik ben, ik, ik, in mijn hoofd is het, is het nostalgie, maar ook gewoon de waardering en de duurzame uh, gedachten. Maar soms is er ook gewoon ja bepaalde esthetiek wat ja. heel ja, fijn en prettig voelt en niet zo uh, glimmend shiny en high technologisch, weet je? dat, uh, dat je denkt van ah natuurlijk natuurlijke materialen ambachtelijk gemaakt. Maar goed, daar komen we... Misschien is het ook iets dat we... Hè, en we dachten een tijd lang... Het digitale gaat alles vervangen. Het digitale gaat alles oplossen. Ja. En misschien is het omdat we nu het beter ja, het begrijpen. Het, het beter zien dat we het ook een plek kunnen geven. En kunnen zeggen, nou, in sommige gevallen, is het, in beter, ja, in sommige gevallen ja. is het een beter idee. En in sommige gevallen is het geen goed idee. Ja. Als, nee, ik, maar, oh, als, als ik vijf was... jaar geleden workshops deed met uh, design teams... begon altijd met de vraag... wat is je uh, TTD, your time to device. Oh ja. Yeah. En dat is het, moment, het verschil tussen het moment dat je wakker wordt... en het moment dat je een device in handen had. En dat was toen die iPhone net uit was en die tablets... dan was het bij bijna iedereen nul. Ze werden wakker en ze hadden de telefoon in hun handen. Ja. Yeah. Is dat veranderd? Maar, ja, je ziet dat uh, nog steeds. Maar heel veel, heel veel mensen is nul. Heel veel mensen zijn dat ding bewust aan het oh, wegleggen. ja, ja, ja, Het ja, ja, ja. is toch aan het veranderen. Hij neemt toch een andere rol in in het leven. Nou, dat en soort... gewoon de hoeveelheid apps en, en, en rommel wat je erop wil. Zo, gewoon, essence, gewoon een bepaald functie. Uh, en meer niet, ja. weet je. ja. En, uh, ja. Ja, ja, gewoon omdat je al die, al die ruis niet wil. Ik wil mm -hmm. gewoon ook mijn eigen gedachten horen. En, en, uh, maar goed, ik heb al twaalf jaar geen tv en zo. Dus ik zie ook al de ruis niet. Ja. Dat, is gewoon, dat is gewoon een zonde. Ja, ik heb er gewoon... Ja, nou ja, soms is tv mee. rustgevender dan een computer. Ja. ja. Toch? Computers veranderen in, in alerts en in notificaties... Allemaal uit. Ja. <laughs> en ook. Ja, ja, precies bij mij, nog mij ook hoor. Maar ja. ik zie het bij, ja. uh, bij studenten. Tijdens beoordelingen komen er altijd van die pop-upjes. Oh, ja. rechts De hele tijd door. Ja. ja. Oh. Maar ja. ja. nou, goed. Weer ook één grote switch. Ja. voor hebben ja. Wil jij nog iets over kwaliteit zeggen? Of over iets anders mag ook hoor. Of uh... over iets heel anders. Oh god. <laughs> Um, stop, uh, ik heb geen vragen. Was je, ik heb nou was was je ook helemaal niet voorbereid. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Anders had ik je niet uitgenodigd. Oh. Ja. Hey, dankjewel voor dit gesprek. Ja. Ik vond het Goed. superleuk. Punt. Punt. Doei. Doei. Ja. Dit was aflevering 29 van The Good, The Bad and The Interesting met Marieke van Dijk. Vond je hier iets van? Dan kan je reageren. Dat vind ik tof. Je kan me bijvoorbeeld een mailtje sturen naar vacilies@vacilies.nl. Je kan me ook op Twitter iets vertellen als je iets korter bent van stof via Wassilies. Je kan me ook financieel bedanken op patreoncom Wassilies. Van dat geld betaal ik de transcripties van deze podcast. Die zijn handig voor mensen die ze nodig hebben. Er is al een gestaag groeiende lijst met fantastische sponsoren waaronder CMD Amsterdam en Job. De volgende keer ik weet nog niet met wie ik dan ga praten, maar het wordt in elk geval heel tof.